Vijf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Het is vandaag de eerste werkdag van de nieuw gekozen Tweede Kamer. De eerste vergadering begint straks om één uur... met de beëdiging van alle 150 gekozen leden. Onder hen is ook de demissionair premier Mark Rutte... de nummer één van de VVD-lijst. Rutte is dus een van die 51 nieuwkomers in de Kamer. Als hij premier wordt van het nieuwe kabinet... verdwijnt hij uit de Kamer en wordt hij vervangen door een ander VVD-lid. In de nieuwe Kamer zitten 58 vrouwen. In de oude waren het er nog 62...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 omdat hij uit een bevriend democratisch land komt. De minister van de Immigratie zegt dat er nog geen beslissing... over een visum voor Wilders is genomen. Volgens hem is het een ingewikkelde kwestie... en duurt het beoordelen van een visumverzoek in zulke gevallen wel vaker lang. Dan het weer, vooral langs de kustbuien. Overdag zijn er enkele buien in het noorden, in het zuiden droog en af en toe zon. Het wordt vanmiddag 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid. Oh, blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier. Retournent à leur vrai métier et les cent ans seront sculptés avant Noël, c'est en septembre. Quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi. En été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping gaz, au grand soleil. La grande foire aux illusions. Les slips trop courts, les shorts trop longs. Les hollandaises et leurs melons de cavaillon c'est en septembre quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché c'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée. Oh grand soleil, au mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers aller vers l'étranger moi-même sous d'autres ciels mais en septembre quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît m'ouvre des bras de fiancée c'est en septembre Que je me fais la bonne année Tira, la, la, la, la, la, la, la, Ach ja, de maand september, dat maakt toch een beetje weemoedig. De zomer die nog vechts achter ons ligt... Nou, er zijn er vraagsteliedjes over gemaakt een tijdje geleden. Toen heb ik het eh, liedje in het Engels laten horen. In de versie van Neil Diamond. Maar nu dan min of meer dat andere origineel. Want ze hebben het samengeschreven. Neil Daarmert en Gilles Berbicot. Het was uh, Neil Diamond die het zong onder de titel September Morn en zojuist hoorde je dan de versie van Gilles Berbicot en die zong het dan weer onder de titel September September. Ik wil niet zeggen dat je daarmee uh, de Franse chansons voor gehad hebt. Nee, zoals gebruikelijk in de nacht klinkt, het anders tussen vijf en zes uur halverwege. Dit uur krijgen we drie chansons op een rijtje. Met daarin kan de artiesten alvast uh, verklappen. Galette heeft een nieuwe single gemaakt, een nieuwe cd zelfs, waar ik een trek van ga draaien. Iets heel ouds uh, laat ik horen van Georges Brassin. En op verzoek van een aantal luisteraars... Nieuwe plaat van de groep uit Toulouse, Eiffel, Place de Monkeur, wat ik een tijdje geleden ook heb gedraaid. Welkom, De Nacht Klinkt Anders hier bij De Varen op Radio 1. Heb ik het uh, eerste uur iets gedraaid uit de hitparade, uit de album hitlijst van dit moment. De best verkochte cd die is van Bob Dylan, nu ik de best verkochte single. Ja, het kan zomaar gebeuren bij De Nacht Klinkt Anders one day baby, we'll be old well baby we'll be old playing with all the stories that we could have Pa pain the father, stories that we could have told. And one day, baby, we'll be old, the oh, baby we'll be old, pain the father, stories that we could have told. And one day, baby, we'll be old, the oh, baby we'll be old, pain the stories that we voor het eerst hoorde. toen dacht ik in eerste instantie dat het ging om een nieuwe plaats van de groep Alabama Shakes, want uh, de stem van de zangeres en de stem van deze zanger die uh, lijken nogal op elkaar. Maar goed, het gaat hier inderdaad om een zanger uit Australië. Australië uit Israël komt die Assef Avidan, dat is de naam van de zanger One Day, de titel van de grote hit die hij op dit moment heeft in Europa. En voorlopig zijn er in Nederland geen concerten van hem gepland, het dichtstbijzijnde dat is 16 november en dat vindt plaats in Bonn, de oude Duitse regeringsstad. Elbow. En dus van vier jaar geleden. One Day Like This, dat gaan ze zingen. geleden ineens heel populair waardoor een aantal door een aantal uh, succesvolle concerten opsteden onder andere op pink pop elbow met dat lippie kan je nog wel herinneren dit was van vier jaar geleden elbow en je kon van hun nog eens een keer behoren, beluisteren one day like this Je ben toegekomen aan de quiz naar one day like this dat ruimt. En dat gaat over Ielse Lange. Van haar is een album uitgekomen onder de titel Eye of the Hurricane. Je hebt haar misschien recentelijk gezien in de wereld door. Want dat Eye of the Hurricane, dat is nu al goud. Dat gaat snel, nog een week uit en dan al goud. Maar dat neemt niet weg dat je het exemplaar kan winnen. Een exemplaar van dat Eye of the Hurricane. Ik wil van je weten wat was de titel van de allereerste... Hit, de allereerste plaat van Ierse Lange, die in de top 40 stond. Daarvan wil ik de titel weten. En die titel die kan je mailen naar De Nacht Klinkt Anders. En daar kan je wel komen via www.vara.nl. En dan klik je in de bovenhoek op uh, programma en sites. En dan komen we vanzelf bij uh, De Nacht Klinkt Anders. En dan zie je contact mailen. En dan, dan geef je het antwoord op de vraag. Wat was de titel van de allereerste top 40 hit van Ilse de Lange? Je kan het antwoord ook uh, twitteren, hashtag nachtklinkt. Een nachtspel je dan als uh, letter en een cijfer achter klinkt. Het antwoord op de vraag wat was de allereerste hit in de top 40 voor Ilse de Lange? Ilse die trouwens gisterochtend te gast was in het ochtendprogramma van Giel. En daar moest ze natuurlijk ook het een en ander zingen. En wat ze daar zong, dat ga je nu horen, die opname. Een liedje dat ook staat op dat Eye of the Hurricane. En wat ook de dus single is geworden. Ilse de Lange live gisteren bij Giel. Hier hoorde haar live nog eens een keer in de nacht. Dingt anders. We disconnected somehow. ...loopt al op de feiten vooruit. En <laughs> de winter of love, terwijl de herfst nog moet beginnen. Een nieuwe single van haar, maar je hoorde de opname zoals die gisterochtend gemaakt werd... ...op het B3FM-programma van Giel Belen. En nogmaals de vraag die ik gesteld heb over Ilse de Lange. Ik wil graag van je weten... wat is de titel van de eerste top 40 hit van Ilse de Lange? Je kan daarmee winnen haar jongste album, Eye of the Hurricane. Het antwoord, dat kan je dus mailen naar De Nacht Klinkt Anders. Uh, en dan kan je terechtkomen via de website van De Nacht Klinkt Anders. Bij de mailbox in ieder geval. Of twitteren gewoon naar Nacht Klinkt. En Nacht spel je dan als uh, letter N en 7, 8. Nacht Klinkt... Wat is de titel van de eerste top 40 hit voor Ilse de Lange om de CDI Eye of the Hurricane te winnen? Wat ik al zei, uh, ze loopt erg op de feiten vooruit, maar ze is daar niet de enige daar waar het gaat om winter, terwijl de herfst nog moet beginnen. Want Ja, ik was afgelopen uh, vrijdag, ik zal de naam maar noemen bij uh, Albert heen voor een paar boodschappen en wat zag ik daar... Pepernoten <lacht> en Pijn. <marsenpijn. lacht> ja, die hebben ze nu al in de aanbieding. houdt het niet voor mogelijk. Terwijl uh, de zomer nog een volle gang is. Ligt dat al in de schappen bij uh, de grootgutter uit de Zaanstreek? Goed, uh, nu ik het toch over winter heb. Uh, de kersttijd komt eraan en dan zijn we allerlei uh, etalages versierd. met uh, in eerste instantie uh, Sinterklaasgedoe. Maar naderhand, uh, zodra de Goed Heiligman de deur uit is, dan uh, hangen de kerstballen. en uh, de nep sneeuw uh, ligt dan in de etalage. Gaat ook gebeuren in Carnaby Street, Londen. Het legendarische Carnaby Street. Die dan wel een hele speciale versiering hebben dit jaar. Want alles zal in het teken staan van het 50-jarig bestaan van de. Stones. I want you back again? I want your love again I know you find it hard to reason with me but this time it's different had on me before I tried to tell you but you didn't want to know this time you're different and determined to go Joden Mick Jagger en de Zijne 50 jaar bij elkaar. Er komen twee optredens, of liever gezegd vier, optredens. Twee in Londen en twee in New York, ter gelegenheid van de Lustam. En je hoorde hun hier met een lied uit de doortijd. Dan <laughs> komt het wel opnieuw uit, bijna, van bijna 50 jaar geleden. Je hoorde de Rolling Stones met uh, Tell Me. En wat ik al zei, uh, Carnaby Street, dat gaat uh, zeer binnenkort... Uh, in de kerstsfeer komen, maar dan in een bijzondere kerstsfeer... want alle uh, glitter en glamour die zal in de teken staan... van het 50-jarig bestaan van Mick Jagger en de zijne... Het is vier minuten voor half zes op de vroege donderdagochtend hier bij Radio In de Nacht. Klinkt anders tijd voor drie chansons op een rijtje. Je hoort zo dadelijk uit de jaren 50, 1952. Dus het is al 60 jaar oud. Le Gorille van Georges Brassin. Maar er is ook actueel werk. Eiffel, de groep uit Toulouse, die hoor je met Place de Moncoeur. En ik begin met iets spiksplinternieuws. Er is namelijk een nieuw album uit van Galette... En daarop staat het ook. Uh, dit vrolijke melodietje. Ja. Elle est partie. Let. Elle est partie. mon seul espoir. C'est de Elle est partie. And I'll M'sje te idea, قلبي مجروح, allebei prachtig, nu heb ik Daar Shut up, Leah. Ali Major, and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 De mon cœur la lune en moi assiégée. Tandis que les frustrations tonnent tel une averse d'été. En toi qui connais si bien les pompiers qui éteindront mon feu. Scandant le va-et-vient des foules, ça commence à deux. Parle-fait les cimetières. They don't want to talk to come ça vers de larges grilles, que les femelles du canton, contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp avec t on Avec impudeur, c'est comme mère, lornier même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici, Garogorie. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, disait aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, Garogorir, Patron de la ménagerie, grillé était perdu, non de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance Sut que le singe était puceau, Au lieu de profiter de la chance, Elle fit des deux fuseaux, Garogorir. Elle la même qui n'a guère, le couvait d'un œil décidé, Fuit reprouvant qu'elle n'avait guère, de la suite dans les idées, d'autant plus vaine était leur crainte, que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront, gorille Tout le monde se précipite, hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut Voyant que tout se dérobe Le quadruman accéléra Sondant dignement vers les robes De la vieille et du magistrat Garogorie. Bah soupirait la centenaire Qu'on put encore me désirer Ce serait extraordinaire Et pour tout dire inespéré Le juge pense est impassible Qu'on me prenne pour une guenon C'est complètement impossible La suite lui prouve que non Garogorie Qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. La gorille. Mais par malheur, si le gorille, au jeu de l'amour, vaut son prix. On sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille Comme aurait fait n'importe qui Il saisit le juge à l'oreille Et l'entraîna dans un maquis Garogorie La suite serait délectable Malheureusement je ne peux pas la dire Et c'est regrettable Ça nous aurait fait rire un peu Car le juge au moment suprême Criait maman, pleurait beaucoup Comme l'homme auquel le jour même Il avait fait trancher le cou Garogory In 1952 je hoorde de stem van Georges Brassens en Le Gorilla. En dat werd vanaf gegaan door Eiffel, een groep, ik heb het al gezegd, uit Toulouse komen ze. En die hebben op dit moment een hit in frans-talig Europa met Place de Moncoeur. En helemaal nieuw is dat wat je hoorde van Galette, Elle partie. De man heeft net een uh, nieuwe CD gemaakt waarop dit Elle partie te vinden is. Galette dus met uh, L partie. Zo dadelijk. En dat is over een uh, half uurtje. Dan begint hier op Radio 1 het Radio 1-journaal. Hierin onder andere gesprekken met de nieuwkomers in de Tweede Kamer. De nieuwe Tweede Kamer die wordt vandaag geïnstalleerd. Een uh, aantal nieuwkomers die worden uh, geïnterviewd door Lara Rens en Marcel Ooster. Ook een gesprek met Arie Slop in verband met de wet over het generaal pardon... die al dan niet in stemming zou komen. En generaal pardon voor asielkinderen. PvdA wil dat die wet voorlopig even niet in stemming komt... omdat dat uh, de, de relatie met de VVD zou beschadigen in, in, het aanloop, uh, in de aanloop... naar de formatie die op gang moet komen. Goed, daarover dus Aris Slob. Straks tussen zes en half tien bij de NOS in het Radio 1-journaal. Wat gebeurde er vandaag de dag? De 20ste september in de geschiedenis in 1946 tot 66 jaar geleden... toen werd het eerste filmfestival van Cannes gehouden... En 1839, dat is dan 173 jaar geleden... toen werd tussen Haarlem en Amsterdam op de 20 september... de eerste Nederlandse spoorweg in gebruik genomen. Vandaag is het ook precies 80 jaar geleden... dat de naam Zuiderzee werd gewijzigd in IJsselmeer.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 De Voerman laat er, nou paarden draven. En aan de horizon leidt en maar lood. Eens ging de zee hier te keer, maar die tijd komt niet weer. De zee heet nou, ijsselmeer. meer. Traktorgater, nou greppelsgraven, ik zie tot de horizon, geen schepen meer. Kijk, die jongeman ben ik, ja. Ik was de kapitein, Hiro en die grote dikke, ja dat moet Malle Jaapie zijn. Opa en die blonde jongen, vooraan bij de fokken schoot, opa zegt maar nog Die jongen is je ome, die is dood in het diepe water.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 We'll you 1958, toen werd de dijkaanleg rondom, rondom Oostelijk Flevoland voltooid. En ter gelegenheid daarvan waren er enige festiviteiten. En op het programma van die festiviteiten stond het zingen van het lied De Zuiderzeebeladen. Een compositie van Willy van Hemert en Joop de Leur. En het werd gezongen door Oetse Verschoor en Sylvain Poons. De Zuiderzeebelade. En wat ik al zei, het is vandaag precies 80 jaar geleden dat de naam Zuiderzeebelade werd vervangen door IJsselmeer. Ik kijk even verder, naar de dag van morgen, zelfs naar de dag van overmorgen. Want zaterdagmiddag, 11 minuten voor 5, dan begint de herfst, inderdaad. Maar ik kijk ook even naar de dag van morgen, een verjaardag waar ik niet omheen wil gaan. Dan wordt hij namelijk 78 jaar. Leonard Cohen Show me the place Where you want your slave to go Show me the place How forgotten I don't know Show me the place My head is bending low Show me the place Where you want your slave to go Show me the place Help me roll away the storm Show me the place I can't move this thing alone Show me the place Where the word became a man Show me the place where the suffering began The troubles came I saved what I could see A thread of light A particle away But there were chains So I hastened to behave There were chains I loved you. die eerder dit jaar uitkwam. Old are Dears. Je hoorde de stem van de man die morgen 78 jaar zou worden. Leonard Cohen en Show Me The Place. En wat gaat er verder nog gebeuren op de televisie de komende dagen? Je kan bijvoorbeeld vrijdagavond vanaf 5 minuten over 12 kijken naar BBC Two. Daar een speciale uitzending, want het is de 249ste aflevering van... Later with Jules Holland en in aanloop naar die 250ste aflevering... een overzicht van bijzondere en opmerkelijke optredens... van de 249 afleveringen die daaraan voorafgingen. En daarin onder andere een optreden van de band Metallica. Adele die zal je ook zien, maar ook artiesten als Dizzy Rascal... Wayne Hemingway, Trevor Nelson, Nicky Wire en veel, veel meer... Vijf minuten over twaalf. Vijf minuten na middernacht. Morgenavond op BBC 2. Anderhalf uur lang. Later with the Jules Holland. Bye. Just I seek, and I find it. Useful. Else Je hoorde de bands Metallica van ongeveer uh, een tijdje geleden, 1992, toen werd dat opgenomen. En uh, Metallica die is dus te zien op de BBC, BBC Two. En dat is dan op de late avond vrijdagavond, uh, vrijdag na middernacht, BBC 2 een overzicht van... Het leukste en het opmerkelijkste in Later with Jules Holland... met onder andere ook opname van Paul Wilkes, Richard Curtis en Adele. En op de andere zender, BBC 4, uitgebreid aandacht voor Tom Jones... vanaf tien uur. Het begint met het documenteren en daarna optredens... die hij in het verleden heeft gedaan voor dezelfde BBC. Tom Jones dus. Hier een track van zijn recente album Spirit in the Room...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 What condition my condition was in I pushed my soul in a deep dark hole and followed in I watched myself calling out as I was calling in I got up so tight I couldn't learn I saw so much it broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Een beetje dieper qua stem met vroeger, maar um, overtuigender misschien wel dan vroeger. Je kon hem horen in Just Dropped In, een liedje dat voorkomt op zijn meest recente album Spirit in the Room. Je kent het ongetwijfeld ook nog wel in een ver verleden van uh, Kenny Rogers and the First Edition. En Tom Jones die is aanstaande vrijdagavond uitgebreid te zien op uh, BBC Forum met een documentaire en daarna allemaal opnamen uit het BBC-archief. Hele oude, ook daterende uit de jaren 60 tot de meest recente. Zo dadelijk naar het nieuws, het Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Lara Renze tot half tien. Daarna Sven Kokkelman Lijn 1 komt voorbij, het nieuwe programma hier op Radio 1. En tussen 11 en 12 dan is er weer Vara met Felix Meurders in de gids.fm. Ik ben volgende week weer tussen 2 en 6 met een nieuwe aflevering van De Nacht in anders. Mijn naam is Roel Ik zou zeggen, maak er een mooie donderdag van en een mooi weekend. En we spreken elkaar volgende week weer. De groetjes, hoi.